Bijna een derde van de Nederlandse beroepsbevolking heeft in de maanden maart tot en met mei coronasteun gekregen van de overheid. 2,6 miljoen werknemers kregen een deel van hun loon uitbetaald via de NOW-regeling. Ruim 370.000 ZZP'ers kregen de speciale inkomenssteun voor zelfstandigen, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt.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 In deze opening lijkt op die van dinsdagmorgen. Ik zal je alvast verklappen. Dat was uh, dinsdagmorgen ook al het uh, geval met uh, dit uh, nummer. Alaska met uh, het nummer The Prophet. Heeft alles uh, te maken met het uh, verschijnen van deze man. Inderdaad, deze man dus. Enio Morricone, want uh, dat was de knipoog uh, in uh, de song The Prophet... De hoeha en de hoehas zaten er een beetje in verstopt. Maar het was eigenlijk ook met dat nummer The Prophet... dat ze daar een eerbetoon mee deden aan Ennio Morricone... aan de filmmuziek uit de Spaghetti Westerns. Als je aan Ennio Morricone nu gaat vragen van, van... ja, dat waren schitterende muziekstukken... dan zou hij zeggen, ja, maar ik heb nog veel meer gemaakt. Ja, misschien dat dat onlosmakelijk bij, bij de man verbonden blijft, dat hij dat ooit heeft gedaan. Daar kennen de meeste mensen hem uiteraard ook van. Van al die uh, filmmuziek en filmklassiekers, zeker de Spaghetti Westerns, zoals deze, A Fistful of Dollars. Goed, um, het is uh, vrienden, het is 9 juli. Uh, er is, het is weer een gedenkwaardige dag uh, voor uh, deze uh, alternative FM, want na maanden, na maanden... hebben we eindelijk live muziek in de studio. Het is, uh, is eindelijk gelukt. Uh, binnen de anderhalve meter... protocollen die er uh, zijn. En dat uh, zal je ook uh, zo dadelijk uh, zien. Want links uh, staat uh, straks... Marcus met uh, zijn... mengtafel. Dus... die uh, is even... Uh, tijdelijk uh, achter mij uh, verdwijnen. Maar goed, dat... Uh, moet toch wel kunnen, denk ik. Wat wel gebleven is uh, die webcam. Die, uh, die doet uh, gezellig mee... Dus ik zal ook nog zo dadelijk wereldkundig maken dat wij zo dadelijk ook nog wat, wat gaan doen via de webcam. En dat we daar ook op te zien zijn. En degene die live gaat spelen, ook dat is eigenlijk een beetje voor all time's sake. Want de man is hier vier jaar geleden voor het laatste geweest. Maar nu is hij weer terug. Roel Halfheid. En die zal straks... ...en de nummers gaan spelen. Dus uh, dat uh, gaat uh, straks uh, gebeuren. En wellicht dat we nog iets... ...meepikken van Lasset... ...uit uh, het patronaat. Want er is uh, vanavond... Uh, Harlem On Air. En uh, ik heb al even ingeprikt... ...op uh, de livestream van, uh, van de Facebook pagina ...al daar... Dus uh, ga kijken als ik uh, ergens een heel nummer zou mee kunnen pakken... dan doen we dat. Uh, dat is een live sessie daar in Haarlem. Dus uh, Lazette uh, misschien er ook in. En als het niet lukt, dan heb ik altijd nog het spul... Uh, wat ze gemaakt heeft uh, klaarstaan. Wat ik altijd uh, heel fijn vind, is uh, als uh, muzikanten. Uh, Nieuw materiaal uh, toesturen. Alleen bij uh, Leuna lukt het nooit om uh, dat uh, bij de Verdonschot uh, aan, uh, ja, aan te leveren. Hij geeft uh, standaard elke keer 0 seconden. Dat betekent dat het dat, dat gewoon een, uh, een soort uh, lege hulsje is. Maar dan moet ik dus iets anders doen. En dan moet ik iets uh, van een andere media player gaan of starten. En dat doe ik dan ook nu. Uh, de single komt morgen uit. Het is geen origineel, maar wel een cover. Maar ik vind hem toch aardig. Wat zeg ik? Heel goed gelukt. Het is namelijk een nummer van Nirvana, Heartache Box. She had me like a Was dat uh, met uh, hardship box? Het uh, is uh, 14 minuten over 8. Uh, ja, dan kijk, dat, dat gebeurt er. Als hij dus uh, eigenlijk dit uh, zou doen, dan, uh, dan doet hij dus niks. Maar wel doet uh, deze het uh, wel. Dat is uh, de one-man show van Sam en Julia. Like it is, have me waiting by the bar until you're done with your shit. I'm sure you wanna leave it like it is. I'm just a bed you can come to, another paralyst to kiss. Do you ever fall in love? Will you ever say what you're thinking? Are you always this tough? Do you ever fall?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 Als ik ga... Het is alles zacht, het kan maar niet te hard Alles hapert, alles zwart weer in een of andere indie-lijst uh, om gespeeld te worden. Ik ben even kwijt uh, welke naam dat is. DNA heet dat, uh, geloof ik. Daar hebben ze hem nu eindelijk ook uh, op de lijst uh, gezet. Maar uh, ja, ze vergeten erbij te zeggen dat wij hem al een hele tijd uh, draaien. Deze van uh, Veline. Uh, vanmorgen zat hij er ook nog eens een keer in. Uh, toen ik uh, hier uh, het programma mocht uh, aankondigen. En dat we dus eindelijk een live... Uh, muzikant weer in de studio hebben. Na zoveel tijd. Ja, die eer valt de uh, beurt aan Ro Halfheid. Die uh, is nu nog bezig het uh, geluid uh, nog verder in te, te regelen. Maar dat uh, gaat uh, straks uh, echt uh, gebeuren. Dan uh, gaan we echt uh, beginnen. Uh, zoals we dat uh, in uh, maart ook hebben gedaan met uh, J.D. Edward. Dat was degene die het licht uit heeft uh, gedaan. Ja, J.D. Edward heeft het licht uitgedaan. Later uh, kwam hij nog één uh, keer even terug uh, via de P60. Via 3 voor 12 Noord-Holland. Daar komt ook nog iets mee aan. Verklap al een klein beetje wat. Maar dat, uh, ja, ja, ja, ja. Dus dat, uh, dat uh, is uh, daar uh, geweest. En uh, natuurlijk uh, is, uh, hebben we tussendoor ook nog sessies gehad... en uh, de, uh, vaak ook nog telefoongesprekken gevoerd. Maar goed, uh, het, uh, het is bijna zover dat we weer uh, kunnen beginnen met live muziek in de studio. En dat is wel een uh, lange tijd uh, geleden. Um, even de nieuwe singles, want er zijn ook weer uh, nieuwe singles uh, morgen. Uh, want net als bijvoorbeeld die van Leuna, want die komt ook morgen uit... Er komt ook uh, L.S. met een nieuwe single uit. En dat is eigen materiaal. The World Keeps Tumbling Down heet de single. I didn't know.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 crying was hem. Het is niet te geloven. Uh, L.S. was dat met uh, het uh, nieuwe nummer van haar The World Come Tumblings Down Come Tumblings Down. Vijf voor half negen. Het uh, moment is daar aangebroken. Wij gaan uh, naar. wat is het, even kijken. Denk wel na bijna vier maanden gaan we weer een live uh, sessie doen. En dus uh, mag ik uh, weer de introductie doen uh, aan uh, Naro Halfheid van Holst. Want dat zo heet yes. hij, voluit. Uh, hij is een van de, de mannen achter de Amsterdam Songwriters Guild. Want dat is hij ook nog. Uh, Klopt. Ja, en, man. en ik geloof ook nog dat je een radioprogramma doet. Want we zijn ook nog collega's geloof ik, toch? Jazeker, ik heb uh, Songwriters Guild Live. Hm? Dat uh, zendt uit op uh, Salto. Dus het is dus de stads-FM zeg maar, van Amsterdam. Ja. En uh, dan doe ik elke week een showtje over uh, songwriting met een live sessie van een songwriter. Ja, Ja, zijn wat dat betreft echt wel uh, goede, goede collega's, zoals het heet. Ja, dat, dat, dat geloof ik graag. Um, nu, nu ga je zelf weer met het bijltje hakken. Yes. Uh, want uh, ik weet dat we, vorige week heb ik een nieuwe single van je gedraaid. En, dat daar komen we waarvoor, straks nog even op. voor dank. Ja, want uh, die heb je uitgebracht bij King Forward Records. Ja, yes, dat klopt. Ja, ja, ik uh, ben nieuwsgierig hoe dat gegaan is, maar dat uh, horen we zo wel. Ja. De eerste twee nummers gaat hij nu spelen. Hier is Ro Half Height. Ja, we beginnen dus met, met die single wat een A- en B-kantje heeft. En uh, de A-kant heet Poisoning of My Heart. A stone in my heart started melting. Will you tell me when you hear my name? Will you be smiling? You tell me you don't know how to love. Well, I tell you, there's nothing else above. So, why? Should We hurt each other But I say no to you I say no to you No to the poisoning Of my heart Circling around each other Three years from now on We'll both be one inch closer To our God. Have we all forgotten About each other But I say no to you I say no to you No to the poisoning my heart Een handclap is wel weer <laughs> inderdaad. Bijna vier maanden geleden. Maar goed, ja, uh, het is altijd wel goed. Uh. Het mag weer. Ja, en je hebt een... Dat loopt een stream. Dus uh, de mensen oh, kunnen leuk. ook gewoon... Ja, uh, okay. op YouTube kunnen ze het allemaal volgen. Ach joh. Echt? Dus wat dat er gaat, uh, gaat het uh, helemaal goed komen. Dan moet je me zomaar eens de link geven. Dan stuur ik die wel even op mijn socials en zo. Ja, dat, dat, dat, uh, dat vinden wij altijd uh, heel erg uh, tof. Als dat, uh, ja. uh, maar dat nu uh, dat ga ik neem nemen, nemen ik aan... Ga jij die B-kant uh, natuurlijk Ik ga spelen. nu die B-kant doen, ja. ja. ja. ja Oké, okay, nou... Dat nummer heet Are We Good Let me tell you about the good time. Follow. Ja, ja, de de, de, de A-kant. En ik zit uh, helemaal te schitteren. Uh, maar ook uh, de B-kant. Dat zijn tegenwoordig uh, gewoon uh, twee nummers... Uh, op, uh, ja, naast elkaar, op elkaar, achter elkaar. Uh, Poisoning of My Heart en Are We Good. Dat waren de eerste twee. Straks uh, komt uh, Ro nog een keer, andermaal uh, terug. Maar eerst uh, even twee nummers uh, draaien. Waaronder de nieuwe single van uh, Rino en Cherry Blossom. I'm on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 We're full. lemon. Hoe ik uh, aan die band, uh, ben gekomen, dat is uh, door uh, vaak uh, te luisteren naar het uh, programma Zwaardvis. Op uh, zaterdagmiddag tussen 12 en 2 uh, bij uh, vriend uh, Willem de Waard. Die kwam er mee en die zegt, oh, ik heb wel een leuke tip. Nou, sinds uh, ik dat weet uh, ik zit hij nu drie tot vier weken al op, uh, op het speellijstje. Ralf Hees zit achter deze... Band. En uh, ja, het heeft iets uh, Manchester. Dat, dat is de muziekstroming uh, die hij uh, daarbij uh, noemt. Um, maar goed, wij hebben natuurlijk ook nog live muziek uh, bij ons in de studio. En dat is uh, Rohalvaard. Die is uh, vandaag uh, te gast. Sinds lange tijd. Na nou vier jaar weer uh, terug. We hebben net. Uh, Twee nummers uh, van hem uh, kunnen horen. Uh, Poisoning of My Heart en Are We Good. En ik ben benieuwd, uh, Ro, wat, uh, wat ga je nu doen? Uh, ga je weer wat uh, materiaal spelen wat, uh, wat ik eerder al van je gedraaid heb? Uh, nee, dit, nee? Wordt, uh, uh, dit wordt het titelnummer van mijn uh, opkomende album. Oh. Uh, wat ik dus ook ga uitbrengen bij, de, bij uh, uh, King, King Forward, Forward Records. Ja. Ja. Uh, half september. Ja. En dat uh, album heet Paint the Town en het album heeft uh, een nummer dus ook. Oké. Okay. There isn't it a good luck we've been given. Living in a city by the We like to roam about. You just have to seek us. Hey, hey, hey, hey. en dat is dus uh, bij het album wat er uh, dus aankomt ook weer van dat Vermaard label daar in Volendam, want daar komt het vandaan King Forward Records want uh, yes, je uh, begint er een neus uh, voor te krijgen voor uh, goede goede zaken nou, dat, uh, ja. ja, dat ben ik wel met je eens <laughs> Maar heb, dan heb ik het niet over mezelf. Nee, se, maar... nee, nee, we hebben het over Je ook anderen. Ja, maar goed. Maar dat Ja, goed, maar goed, uh, niet juist. Ja, ja. uh, het ja. tweede nummer, is dat ook van het, uh, van de, een nieuw album, van het nieuwe nee, album? Nee, dat ga ik toch in de volgende, volgende setje. Er komt nog een setje aan, hè? Dan ga ja, ik nog het ja. nummer spelen van het album. Ja. Maar nu ga ik even een oudje doen. Ja. Dat komt van de EP Malaysia Style. Ja. Die ik in Maleisië heb geschreven toen ik daarop. Uh, een soort retraite hoor. Retraite. <laughs> Songwriting retreat. Yeah. En uh, ja, dat heet Rise Up and Start Singing. Dat is wel bekend. Die Heb jij nog eens een keer uh, uitgevoerd ja. samen met Luc? Ja, klopt. Ja, ja. Ik heb hem uh, toen. Onder de Rolls. Uh, in, de, in de originele versie eigenlijk gedaan. Toen uh -huh. ik hem ook had geproduceerd. Ja. Maar nu speel ik hem gewoon als, als, als uh, een uh, gitaarliedje. zeg maar. Ja, ik, vind het, uh, ik ben, ben benieuwd. Laat maar horen. Oké. Okay. En nog geen in, uh, in die hoedanigheid uh, dank voor yeah. zover. Ja, nou, uh, ik denk, ik ga nu even live naar het patronaat. En uh, ze gooien me meteen uh, eruit. Ja, jammer. Stream is ending. Thanks for watching. Ja, jammer. Nou, uh, dat was uh, uh, Lassette uh, die uh, daar een uh, setje deed. En dan nou weet ik niet zeker of uh, ze dat uh, gedaan had uh, met uh, Dylan van. Die we ook nog kennen van uh, Low-Erdic Sound System. Dat weet ik niet zeker. Maar goed, uh, ik uh, ga wel dan iets anders uh, draaien van uh, Lazette. Uh, daar waar het eigenlijk uh, mee begonnen is uh, met, uh, met haar uh, werk. Uh, maar ik, ik dacht uh, in uh, de hoedanigheid van... nou, het is uh, leuk om eens even te kijken... of we dat uh, ook hier uh, meteen uit de tafel uh, konden toveren. Het had gekund, hoor. Dat, uh, dat uh, durf ik uh, wel, uh, wel te zeggen. Alleen, uh, ja, ze gooien de stream eruit. Nou, dan, uh, dan hebben ze pech. Dus dan gaan wij dat uh, niet doen. Maar dit is er. Origami. Daar begon het mee. Times. What kind of mysteries I'm carrying, I'm a mystery with I don't unfold myself so easily, I never show my heart so quickly But I want to lay you solve the mysteries, reveal me my Was er uh, Zij speelde dus uh, net bij het uh, Haarlem on-air verhaal. Dat uh, was uh, via luistering. Ik had het. Voor elkaar, maar in één keer was uh, het optreden in één keer afgelopen. Ja, ja, dat, uh, dat uh, krijg je. Tussen acht negen, is het is 8 en 9 kennelijk heeft het uh, plaatsgevonden. Want het, uh, de, de hoop was uh, dat ik het uh, nog even mee zou kunnen pikken, maar helaas, dat is niet gelukt. Uh, dat, uh, dat, nou ja, goed. Uh, die stream uh, is uh, geweest. Uh, we hoorden net uh, Lassette ook uh, trouwens uh, met origami. Ik, ik heb wel even al een berichtje achtergelaten. Want wellicht dat, dat ze straks nog ergens in de kleedkamer, de catacombe, weet ik wel wat, leest. Van hey, er is toch nog een, een of andere mafkees en Sandwoord die dat nog eventjes wat van me wil weten. Nou prima, dan kunnen we dat altijd nog doen. Tot aan het nieuws van 9 uur. Ook Halemse rock van Kendolf. Ja, want die jongens hebben meegedaan bij de Robben woord En dit is hun laatste single die ze hebben uitgebracht. Layer.